3 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Minister Leers is niet van plan burgemeesters te overrulen. Dat zei hij in de Tweede Kamer naar aanleiding van de commotie rond burgemeesters... die niet willen meewerken aan het uitzetten van asielzoekers... als dat leidt tot onrust in die gemeente. Als de burgemeester aangeeft dat er problemen zijn op het terrein van de openbare orde... zal ik er met de burgemeester over praten om dat op te lossen, zei Leers... De minister benadrukte dat hij de politie geen aanwijzingen kan geven op het terrein van de openbare orde. En dat de burgemeester de politie ook geen aanwijzingen kan geven om niet mee te werken aan handhaving van de Vreemdelingenwet. Leers heeft vanmiddag een gesprek gehad met burgemeester Boot van Gieselanden. Die verbiedt de politie mee te werken aan de uitzetting van een Afghaanse asielzoeker. James Murdoch stapt op als hoofd van de Britse omroep B-Sky B. Later vandaag maakt hij bekend waarom hij vertrekt. Murdoch kwam onder druk te staan na het bekend worden van het afluisterschandaal... bij de boulevardkrant News of the World. Vorige maand erkende hij in een brief aan het Britse parlement... dat hij meer had moeten doen om het schandaal te voorkomen. In februari stapte hij al op als stopman van News International... de Britse krantentak van het bedrijf van zijn vader Rupert Murdoch. De Russische zakenman Godorkovsky krijgt geen gratie... van vertrekkend president Medvedev. Godorkovsky zit sinds 2003 in de gevangenis... voor fraude en belastingontduiking. Hij was als zakenman zeer kritisch over de toenmalige... en nu weer aanstaande president Poetin. Medvedev had opdracht gegeven om de veroordeling van hem... en 31 anderen nog eens tegen het licht te houden. Juridische experts hadden gezegd dat Godorkovsky... geen schuld hoefde te bekennen om eerder vrij te komen... Met Vierdef is het daar volgens een adviseur voor de mensenrechten niet mee eens. Het vrachtschip, waarop vanmorgen brand uitbrak, drijft ten noorden van Terschelling stuurloos rond. Het vuur ontstond in de machinekamer en is nog altijd niet geblust. Twee bergers hebben de machinekamer luchtdicht afgesloten. Door de warmte kan de brandweer nog niet naar binnen om het vuur te bestrijden. Alle negen bemanningsleden werden vanochtend van boord gehaald. Diverse schepen in de buurt boden direct hulp aan. Ook zijn er reddingsboten en een helikopter ingezet. Het schip is ruim 100 meter lang en 16 meter breed. Het was met een lading staal onderweg van Duitsland naar het Engelse Southampton.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen knopend Rijnsweert en Afrid-Dendolder drie kilometer. En in Zeeland is de N59 zierikzee Hellegatsplein in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oostland. Er is daar twee ton aardappel op de weg terecht gekomen. Dat moet nu opgeruimd worden. Personenverkeer kan daar nog wel langs via de parallelweg, maar het vrachtverkeer moet een andere route kiezen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage in onze Exodus serie straks over de gevaarlijke uittocht van een Iraakse Koert naar Nederland. Daarna gaat Getjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in onze dagelijkse opinierubriek in appeltjeshill. Getjan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Ja. En de SP, eh, mevrouw Sadet Karabulut, SP-Kamerlid, die heeft een wetsvoorstel ingediend. Of die gaat een wetsvoorstel indienen. En die zegt als bedrijven niet voldoende mensen in dienst nemen met een eh, arbeids arbeidsbeperking, dan moet ze een boete krijgen. Arbeidsbeperking, dat is gewoon iemand met een handicap? Met een WSW, een Wajong heet dat. Uh, inderdaad. Ja, uh, en bedrijven moeten verplicht worden om dit soort mensen ja, in dienst de, te nemen. als ze dat niet, niet voldoende in dienst nemen, dan krijgen ze een boete. En ik vraag me af of je beter bedrijven niet kunt belonen. En volgens mij bewijst de praktijk dat ook uit. Of je bedrijven niet beter kunt belonen dan boetes kunt geven. Oké, okay. dat straks. Maar we gaan eerst naar Irak. Exodus.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 Het is bijna Pasen, een feest dat meer inhoudt dan de paashaas en de woningboulevard. Christenen vieren dat Jezus de dood overwon... en Joden vieren met hun Pesachfeest de Exodus, de bevrijding uit Egypte. Dit jaar vallen Pasen en Pesach samen. En daarom in Dit is de Dag drie verhalen van mensen die hun eigen Exodus meemaakten. Vandaag deel 2. Toen kwamen Amsterdam... Die vrijheid en de lucht, en ook uh, de mening aan de mensen zien uh, lagen en niet gewapende mannen op de straat. In 1980, toen begon de oorlog tussen Irak en Iran. Toen die alle huizen die, uh, verwoest door de bomben van Iran. Uh, ik was. Uh... Groep 6, 12 jaar oud. Ons dorpje is helemaal verwoest. En niemand kon daar nog wonen. En iedereen is gevlucht En uh, heel veel mensen uh, dood, onderweg. Ze moesten lopen. Veel mensen die hadden geen auto. Ze konden niet... Uh, slechte situatie. Ze hadden geen eten, drinken. Dat was een heel moeilijke situatie. Maar in 1988, Saddam Hussein, in de einde oorlog tussen Irak en Iran... Saddam Hussein heeft gifgas gebruikt tegen de Koerden toen 5000 Koerden omgekomen. Mijn zus, die toen was twee jaar ouder dan mij en vijf kinderen van mijn op. Dat begon een andere soort uh, vechtpartij tussen een soort borgeroorlog. Tussen uh, twee Koerdische partijen, PDK en PUK. Dat was echt een slechte situatie ook uh, voor heel veel mensen daar, voor ons ook. De vrijheid is helemaal minder geworden als uh, iemand niet met hun eens was. Of uh, uh, je had geen vrijheid uh, van mening. Ze hebben heel veel mensen, voor, uh, mensen ook vermoord. Daardoor hun, over hun mening. Ja. We hebben een valse paspoort uh, gemaakt. Uh, we moesten over de grens naar Iran gaan lopen. En uh, met uh, gids. We waren zes personen. Uh, we hebben met hun uh, behandeld hoeveel we moesten wij betalen uh, naar onze naar Turkije brengen. En later ze hebben ze ons naar Turkije gebracht. En daarna moesten we 9 uur lopen. Toen kwamen we naar het laatste dorpje van eh, Iran. Maar tussen de tijd ben ik gevallen, mijn knie gewond. Ik kon niet meer lopen die tijd van het laatste dorpje. Toen ik wilde daar blijven, en ik heb tegen mijn groep gezegd dat jullie mogen gaan, ik kan niet meer. En mijn knie is dik geworden. Toen uh, mijn groep zei, we zijn met elkaar en we kennen niemand hier, Hoe ik ga, niet jou hier achterlaten. Hoe komt dat? Je kent niemand hier, daarom. Ze hebben voor mij een uh, paard gewerkt. En met paard kwamen we in het dorpje van uh, Turkije. En uh, we, hebben een dag, nachts, we moesten nachts lopen, het was zo donker, ik kon soms nog één meter niet zien, meter. Dat was zo, zo donker. Onze bak was goed, en vieze kleding, en allemaal was heel vies, goor hadden. En dat was in een gelukkig riviertje daar. We hebben in dat riviertje gedoucht. Ik kon niet ook terug. Dat was uh, geen mogelijkheid. Ik, ik kon niet. Maar altijd, als je gaat naar een nieuwe situatie, je hoopt dat de nieuwe situatie beter uh, wordt. Toen kwamen we komen in Istanbul en in Istanbul, onze groep is verspreid. En uh, daar, uh, met andere groepsmokkelaars, uh, ik heb mensen gevonden daar. En met vrouw Goto, ik kwam toen 1998 98 naar Nederland. Toen kwam ik in Amsterdam. Ik heb gekeken naar de situatie. Zoveel fiets. Ik heb nooit in mijn leven zoveel fiets gezien. Die vrijheid en de lucht en ook de mening aan de mensen zien. Lagen en niet gewapende mannen op de straat. Ik was heel optimistisch begin, maar later ik moest ik uh, tien jaar wachten. Dat was ook in Nederland niet makkelijk voor mij. Dat was heel, heel, heel moeilijk. Ik werd uitgezet, uitgeproceduurd, mijn geld gestopt, op straat gezeten. En ik moest mijn gelukkig ik kende een paar mensen die tijd, mij geholpen van huis. Daar gewoon. Ik was de situatie. Maar echt, echt, uh, goede gevolg gekregen toen ik heb uh, verblijfvergoeding gekregen. Dat is op basis van het uh, gevoel dat als je krijgt verblijfvergoeding, dan heb je een goede gevoel uh, dat je uh, hier blijven. Van Paul Kurpershoek. Dat was het tweede deel uit onze Exodus-serie. Morgen deel drie over Rebecca, die vast zat in de gedwongen prostitutie.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 Het is dus niet alleen maar kommer en kwel in Griekenland... ook in het Zuid-Europese land is de lente begonnen. De Nederlandse Roos Mavriku Zevenhuizen lucht haar hart... in het zesde deel van haar dagboek. Griekenland. Crisis, schuld, faillissement, belastingontduiking... dat zijn toch wel de dingen waar men tegenwoordig het eerste aan denkt... bij het noemen van dit land. Wat een verschil met een aantal jaren terug waarbij de meeste mensen toch heel wat andere zaken hadden genoemd. Zelfs door deze zware crisis heen, zie ik nog steeds hoe mooi dit land is. Gisteravond stond ik de was op te hangen, in het pikken donker, met alleen wat licht dat van binnen naar buiten scheen. Toen keek ik naar boven. Ik zag een sterrenhemel die ik zelden in Nederland had mogen bewonderen. Zo'n schoonheid! Zeker vijf minuten heb ik als versteend naar boven gestaard. En toen werd het met de koud. Het is een strenge winter geweest, naar Griekse maatstaven. Voor ons en vele gezinnen met ons best vrang als je geen verwarming meer kunt betalen. Gelukkig hebben we eindelijk mooie lenteachtige dagen. Vandaag ben ik daarom eindelijk weer eens met mijn dochtertjes gaan wandelen. Een kort wandelingetje van ons huis naar ons hotel. Dan neem ik altijd het landweggetje, in plaats van de hoofdweg, voor het adembenemende uitzicht. Ik stond even stil en staarde in de verte. Lara, mijn oudste dochtertje van bijna vier jaar, vroeg mij waarom. Kijk Lara, zei ik, terwijl ik naar de prachtige bergen keek in de Bij van Aspoes, ons dorpje. Dit is Griekenland. Ze dus keek me maar aan en ging verder met het plukken van bloemetjes. Op dat moment was ik intens gelukkig. Waren het niet voor Griekenland, dan had ik mijn twee half Griekse dochtertjes niet gehad. Mijn grootste geschenken van God. Ik keek naar de strakblauwe lucht, hoorde wat vogeltjes fluiten. En keek naar al die geiten die op de berghelling aan het grazen waren. Wat een rotcrisis. Maar wat een prachtland. Strakjes komt de zomer er weer aan. Wat zal het ons dit jaar gaan brengen? Op de achtergrond is dit steeds in onze gedachten aanwezig. Was ons lege hotel bij carnaval een voorbode voor de zomerperiode? Mijn vermoeden is dat de mensen die komen, hoeveel of hoe weinig dit er ook mogen zijn, allemaal less zullen boeken. Dat houdt een hele spannende en onzekere tijd in, vol afwachting. Toch kunnen we daar niet elke seconde van de dag bij stil gaan staan, want dat is geen leven. Daarom gaan we gewoon maar door. Het land heeft zoveel te bieden. En ook daarom hoop ik dat er mensen zullen komen. Elk land heeft zijn schoonheden. Maar er zijn maar weinig landen met zoveel kleine kerkjes als hier. Ontelbaar veel plekken waar je geen kip tegenkomt. Kloostertjes verstopt in de bossen. Prachtige ruïnes die je doen wegdromen bij een rijk verleden. Kleine baaitjes met witte strandjes en kraakhelder azuurblauw water. De spierwitte huisjes zoals hier op Skiros. Of de dakpannenhuisjes in Pilion. Het land is zo veelzijdig, zo rijk. Misschien niet meer in de portemonnee, maar in zoveel andere aspecten des te meer. Het Griekse dagboek van de Nederlandse Roos Mavriko Zevenhuizen. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Gertjan, jij wilt het gaan hebben over mensen met een arbeidsbeperking. arbeidsbeperking. Ja. Ja. Wat houdt dat in? Ja, dat zijn jong gehandicapten. Mensen die bij de, zeg maar, wat vroeger de sociale werkplaats uh, heette, werken. Um, en het mooiste zou zijn als die ergens een plek zouden krijgen in het bedrijfsleven. Dat ze gewoon regulier werk zouden, zouden krijgen. Dat's dus dat is, het, he? dat is het grote doel. Mm -hmm. dat, is de, dat, dat is het ideaal. Ja. Um, en nu heeft SP-Kamerlid Zared Karabulut heeft een initiatiefwetsvertel aangekondigd... waarin ze zegt, van nou, als het niet goed schik gaat, dan maar kwaad schiks. Dus als mensen als bedrijven niet die mensen in dienst nemen... als niet een bepaald percentage van hun werknemers mensen met een arbeidsbeperking zijn... dan krijgen ze een boete. Hm. En ben jij niet. Want je bent wel voor het uh, ja, zorgen van werk voor deze mensen, ja. maar niet op deze manier. Nou, het is een goed doel. Maar het is de vraag of het middel, en of, dat middel, of het middel juist is, en of het middel nu juist is. Want ik ben net bijgepraat door oudkamerlid Leen van Dijken van de ChristenUnie, die vertelde dat bijvoorbeeld in de bouw men bezig is met wat heet een social return prestatieladder. Ja? De overheid zegt wij uh, precies, moeilijke term. Die zegt: wij gaan uh, zaken doen met bedrijven die mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Als als ze dat doen, dan krijgen ze korting op een aanbesteding. Dus jij komt met een bepaalde prijs en jij hebt, jij kunt aantonen, dus het is een certificering, dus jij kunt aantonen, ik heb zoveel mensen in dienst met een arbeidsbeperking, uh, dan krijg je een korting op die aanbesteding. Ja, dus, dus dan gaat jouw aanbesteding omlaag, word jij interessanter. Ja, dus dan is het niet een boete, maar gewoon een het, het een gevoel. aanmoediging. En dan um, zorg je er ook voor dat mensen duurzaam in dienst worden genomen, dat ze een plek krijgen in een bedrijf, dat ze volop meedraaien. En dat lijkt mij... Um, dus daar zijn ze nu volop mee bezig. Daar zijn ze sinds een half Jaar uh, vinden die voorbereidingen daarvoor plaats in de bouw en dat zou verder kunnen worden uitgebreid. Maar de vakbonden doen mee, de werkgevers doen mee. Uh, de wetgever heeft gezegd: van Nou, dat geven wij een kans. Dat is een kamerbrede motie geweest. Je ja, van dat moeten wij een kans geven. En dan komt opeens dit wetsvoorstel die zegt: Ja, ah, we gaan boetes uitdelen. Nou, dat we... verbaasde mij nogal. Laten we Saad het van de SP er eens even bijhalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gertjan Segers uh, wil wel dat gestimuleerd wordt dat mensen met een, met een beperking aangenomen worden in het gewone bedrijfsleven, maar op een andere manier dan u voorstelt. Gertjan. Ja, dus, nou, ik hoop dat u meegeluisterd heeft. Dus, um, Zeker. Uh, u wil ik voornamelijk... vind het, ik ja. vind het uh, overigens, uh, het social return... Hè, dat je inderdaad be bedrijven die goed hun best doen juist beloont... Uh, dat vind ik fantastisch. Ik wil dat ook stimuleren. En het uh, wetsvoorstel, het wet, uh, de wet sociaal, uh, bevorderen sociaal ondernemerschap... Uh, is eigenlijk ook niet... Um, heel erg strijdig met hetgeen u zegt. Um, wat ik heel graag wil, is dat bedrijven die het nog niet doen... en een duwtje in de rug nodig hebben, die ook krijgen. Bedrijven die het wel doen, die wil ik ook heel graag belonen. Maar, dus maar het, het, een, toch... het een sluit het ander niet uit. Maar het is toch heel raar dat bijvoorbeeld de bouw, een grote werkgever... daar zijn ze volop bezig met de voorbereidingen van een veel ingenieuzer uh, systeem... dat mensen echt langdurig een plek hebben... Uh, geïntegreerd worden in het, in het arbeidsproces. Uh, dat gaat 1 januari 2013 gaat dat echt van start. Vakbonden doen u mee. Um, en dat u nu al met een boete komt. Kijk, als u na vijf ja, jaar zegt... Is, van luister, is, het uh, systeem helemaal, werkt niet. Ja, dat is heel, niet helemaal dan, waar. Dan, dan kan ik, ik me het voorstellen. Op het moment dat de bouw um, uh, natuurlijk um, dit doet... Dan hebben zij ook helemaal geen uh, last, want dan zijn zij al bezig met het bevorderen van dat sociaal ondernemerschap en ook andere bedrijven die nu wel hun best doen, want die zijn er inderdaad ook wel. Die zullen ook niet te maken uh, krijgen met die soort tijdsheffing. Het gaat om de bedrijven die daar niet aan willen. Maar mevrouw Kooijvoet, is, is, is, is, is, is uw wet dan alleen maar uh, van toepassing op bedrijven die niet? Al iets doen, is, is die maar voor een deel uh, van de bedrijven toepasbaar? Uh, ja, het, is, het gaat uh, in, op de eerste plaats om bedrijven met 50 werknemers. He. Dan moet je één um, werknemer met een beperking een plek daarvoor reserveren. Um, als je dat doet, uh, dan uh, zul je ook ondersteund worden. Hè? Dan uh, zul je ook premiekorting krijgen. Wat mij betreft gaan we die begeleiding en die ondersteuning ook goed regelen... in plaats van weghalen zoals het kabinet nu doet. Uh, maar doe je dat niet, ja, dan vragen wij inderdaad een uh, bijdrage. Uh, je kunt een boete noemen. Uh, ik noem het een solidariteitsheffing. Dat storten we in een fonds, wat overigens ook is... Uh, uh, ondersteund en omarmd door Bernard Wientjes notabene, de vormen van de werkgevers, waarmee we vervolgens weer de bedrijven en de mensen uh, die wel uh, deze uh, medewerkers in dienst nemen, kunnen ondersteunen. Ja, even alleen, ik wil, even. ik wil ook nog even terugkomen ja, even, op de feiten. Even naar al jan wat ja? ik, vind het, ik vind het toch wel uh, curieus, want uh, het is zo dat minister Donner die kwam met hetzelfde voorstel. Die zegt, wij gaan, wij gaan boetes uitdelen. Toen is de Kamer gekomen met een Kamerbrede motie, die is ook door u ondersteund. Ik uh, dacht alleen dat de PVV tegenstemde, maar bij naar de hele kamer zei goed plan we gaan dit uitwerken en men is nu volop bezig met de uitwerking daarvan. Het is toch veel beter om uh, het goede te belonen dan om het kwade te straffen. Dan moet je dat toch nu eerst een kans geven voordat je nu met, met, met, met straffen komt. Zeker willen wij dat een kans geven. Maar volgens mij uh, heeft u niet helemaal goed uh, geluisterd naar wat ik zei. Uh, we moeten ook zeker belonen. Best. Dus het is en en. Uh, goed gedrag. Absoluut uh, uh, stimuleren en uh, belonen. Zoals ook mijn wetsvoorstel uh, doet. Maar als het niet lukt. Dan moet je ook wel een stok achter de deur hebben. Ja, en en, dat is het en even om terug te komen op de feiten. Want we hebben inderdaad jarenlang met elkaar gesproken... en iedereen is het erover eens. Ook mensen met een uh, beperking verdienen een gelijke kans op ja, daar werk. Zijn, daar zijn we het en, over eens. Um, als je kijkt naar de feiten, dan zijn de treurige feiten helaas wel... dat slechts 4,2 van de werkgevers... bijvoorbeeld een jongere met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Ja, dus er zijn 150.000 jongeren die heel graag werk willen... alleen moeten die plekken er dan ook wel zijn. Ja. En inmiddels zeggen zowel werkgevers als werknemers. maar ja, vanzelf gaat het niet. Nogmaals, Bernard Wientjes die pleit ook voor zo'n fonds. En dan ben ik de eerste die zegt... fantastisch, social return en bedrijven ook belonen. Dat gaan wij ook doen. Maar nu gaan we even naar Gert-Jan U zegt, het werkt niet. Dat weet je dus niet. Het gaat 1 januari 2013... gaat dit hele ingenieuze systeem gaat van start. De voorbereidingen die worden getroffen... lopen voor op het schema, heb ik begrepen. Werkgevers en werknemers zijn uh, betrokken. Als u in 2013 noem maar eens wat, 2018 aankomt, zegt... luister eens, ik heb dit een tijdje aangezien en het werkt niet. We moeten nu echt gaan boetes, U noemt dat de solidariteitsheffing, maar het zijn natuurlijk gewoon boetes. Dan moet boetes gaan uitdelen. Dan denk ik dat u een punt heeft. Maar ik vind het zo ontijdig en zo vroeg. U weet nog niet of dit nieuwe systeem gaat werken. Nou, het is niet ontijdig. Het is een aanvulling. Uh, zo moet u dat zien. Uh, nogmaals, uh, het is niet zo dat ik dat onmogelijk maak. Integendeel, het is een mooi sluitend systeem. Cre creëren we daar dan mee. Het is ook niet ontijdig, omdat de afgelopen decennia... en de huidige feiten ons laten zien... dat heel veel mensen met heel veel talent... Uh, Buiten de boot vallen. Ja, nee, daar uh, zijn, zijn we het over eens. Maar, zijn, maar dit is ja, toch een nieuw nou ja, systeem. En, en uh, het is een aanvulling. Het is een aanvulling op het bestaanssysteem. Feit is wel dat er uh, op dit moment. Uh, dus een hele hoge werkloosheid is onder mensen met een beperking. Uh, jong gehandicapten, jongeren met heel veel talenten... nauwelijks aan de bak komen. Uh, er zijn heel veel bedrijven zijn die misschien wel zouden willen... maar daarvoor angstig zijn. En ik wil dat alleen maar bevorderen en stimuleren. Dus u moet wel. Ja, Gert-Jan ja, mevrouw Komboet zegt... ja, het is gewoon een aanvulling, het is gewoon nodig... en anders gebeurt het niet. Ja, ik vind het uh, ontijdig. Je moet het, het eigen initiatief, wat vanuit de sector zelf komt... Uh, en wat dus nog echt van start moet gaan... moet je echt, echt een kans geven. Even. Uh, ik sprak uh, ter voorbereiding van dit gesprek nog even met, uh, met Leen van Dijk, Die zegt van nou ik praat regelmatig uh, Kamerleden bij. En ik zou graag met mevrouw Karabulut ook willen, willen praten hierover. Het lijkt me goed om die initiatieven in ieder geval op elkaar af te stemmen. Want het komt mij nu... Um, over dat dit dwars door een heel goed initiatief wat uit de sector zelf komt, de, daar dwars doorheen fietst. Oké, okay, mevrouw Kaboedoet, werd u al in gesprek met meneer Van Dijken? Um, ja, dat, dat gesprek ga ik graag aan, want ik ondersteun dat initiatief van harte. Het is een aanvulling en sterker nog, ik ben ook al bezig met een vervolg, vervolg waarmee we inderdaad die sociaal okay. ondernemers uh, uh, nog meer zullen belonen okay. dan nu al het geval Goed, nou, er komt uit dit appeltje in ieder geval een gesprek voort. Hartelijk dank, Salet Kaboedoet van de SP en Gert-Jan Segers. Ja, Géjo, is het ook een uitslag? Gisteren had je de uitslag van het debat voor ons is die er nu ook? Nee, wij zijn tot op het allerlaatste moment bezig geweest oh, okay. met die uitzending voor elkaar. Ik vond het dat wel leuk ik dat ik heb... we gewoon elke dag jou laten bepalen wie er gewonnen heeft. Maar nou, dan, uh, dan ja. doen we dat niet. Nou goed, ik kan me er voortaan op gaan richten. <laughs> dan reserveer ik de laatste tien minuten voor jullie uitzending. Oh, okay. <laughs> ja. nee, dan hebben we hebben geen tijd meer voor het debat. Wat gaan jullie doen zo meteen? Ja, uh, zoals je weet, doet aan de schuldsanering van Griekenland... zouden ook de banken mee gaan doen. Maar nu meldt RTLZ heel erg stellig dat de ABN AMRO dwars gaat liggen hmm. en die uh, schuld die zij hebben uh, van 1,3 miljard... of te vorderen hebben op Griekenland, dat ze daar voor een deel... dat ze die zouden laten zitten, maar ze dreigen dat niet te gaan doen. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En verder hebben we het over angst en walging... in de West-Vlaamse gemeente Wielsbeken in België. Dat alles straks. Nu nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers is niet van plan burgemeesters te overroelen. Dat zei hij in de Tweede Kamer naar aanleiding van de commotie rond burgemeesters die niet willen meewerken aan het uitzetten van asielzoekers, als dat leidt tot onrust in die gemeente. Leers heeft vanmiddag een gesprek gehad met de burgemeester van Gissenlanden, die verbiedt de politie mee te werken aan de uitzetting van een Afghaanse asielzoeker. In de bouwsector worden vaak geen goede afspraken gemaakt over de veiligheid bij grote projecten. En als er afspraken zijn, worden die onvoldoende nageleefd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad deed onderzoek naar aanleiding van het instorten van een woontoren in aanbouw in Rotterdam. Waarbij vijf bouwvakkers zwaar gewond raakten. James Murdoch stapt op als hoofd van de Britse omroep B-Sky B. De reden van zijn vertrek is niet bekend. Murdoch kreeg veel kritiek na het bekend worden van het afluisterschandaal bij de boulevardkrant News of the World. In februari stapte hij ook al op als stopman van de Britse klantentak van het bedrijf van zijn vader, Rupert Murdoch. En het vrachtschip waarop vanmorgen brand uitbrak, drijft ten noorden van Terschelling stuurloos rond. Alle negen bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Het vuur ontstond vanmorgen in de machinekamer en is door de hitte, door de brandweer, moeilijk te bestrijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Eemles 3 kilometer. De rechterrijsschok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor het knooppunt Koenplein ook 3 En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de Averdendolder 3 kilometer. De N59 Sirikzee-Hellegadsplein is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oosterland. ligt daar 2000 kilo aardappels op de weg. Dat wordt nu schoongemaakt.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 Wat heeft minister Gert Leers nou toch weer gezegd... over de jonge Angolese asielzoeker Mauro? Wie heeft nu toch de bevoegdheid uitgeprocedeerde asielzoekers... en illegale uit te zetten? En heeft kroonprins Willem-Alexander afspraken geschonden... over de verkoop van zijn villa in Mozambique? Onze eigen politieke vragenuurtje geeft antwoorden. Maar ook nieuws over ABN AMRO. De bank dreigt niet mee te doen aan de schuldenafschrijving voor Griekenland. En in de vrolijke wetenschap meer over het nieuws dat de mens al veel eerder het vuur ontdekte en gebruikte dan tot nu toe werd aangenomen. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Aan de schuldsanering van Griekenland zouden ook de banken meedoen. En een meerderheid van de banken die hebben al ingestemd met een vrijwillige schuldenruil. Maar nu beweert RTL Z heel stellig dat de ABN AMRO mogelijk dwars gaat. Nee, zij zeggen. ABN AMRO gaat de wars liggen bij de Griekse schuldenafschrijving. De bank heeft in totaal voor 1,3 miljard aan schuld uitstaan in Griekenland. En ze dreigen de deadline voor deelnemen te laten verlopen... en verdere juridische stappen af te wachten. Wij zijn een afwachting van een, een van de presentatoren van RTLZ, Dirk Veenstra. Ik weet niet of die nu hangt. Nee hoor, nee, nee. nee, nee. Hij hangt hoort, okay. niet. Oké, nou, misschien krijgen we hem nog. Dan gaat hij bevestigen, wat wij aan de telefoon gehoord hebben, dat zij erbij blijven dat ABN AMRO dwars gaat liggen. Hier in de studio Roel Jansen, financieel journalist en publicist. Laten we er even vanuit gaan, Roel, dat dit nieuws is. Zij zijn echt daar heel stellig over. Um, jij weet, jij vertelde ons, dat zij bedragen hebben gereserveerd... voor die, uh, die schuldsanering. Ja, ja. Nou, het is zeker uh, groot nieuws als het uh, klopt en... Um... Laat we er even van uitgaan. Eind vorig jaar heeft ABN AMRO bekendgemaakt... dat ze een behoorlijke strop verwachten op een aantal leningen... die ze aan Griekenland hebben verstrekt... en dat ze daar voorzieningen voor hebben getroffen. Dat mm -hmm. hebben ze gedaan in november en december. En geld in, opzij gezet daarvoor. Ja, geld opzij gezet in de verwachting... dat ze dat er nooit meer terug zullen krijgen. En dat waren grote bedragen die vorig jaar ervoor zorgden... dat ABN AMRO in het derde en vierde kwartaal een verlies heeft geboekt. Mm -hmm. Dus het zijn niet zomaar even een paar peanuts of zo... maar echt grote bedragen. En het gaat om leningen die ABN AMRO heeft verstrekt... Aan de Griekenland Griekse spoorwegen en aan het uh, gemeentelijk vervoerbedrijf van uh, Athene. Mm -hmm. En de gedachte bij uh, onze vrienden van ABN AMRO was van ja, dat zijn uh, semi-publieke bedrijven en zo. Hè. Die staan een beetje buiten de overheid. Die hebben dus niks te maken met die Griekse staatsschuld en met het Griekse staatspapier. Hè, wat nu allemaal moet worden afgestempeld. Uh, dus wij zijn wel veilig. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Want die uh, Griekse spoorwegen en dat Griekse en dat Atheense gemeentelijk vervoerbedrijf. Die zijn zo'n bankeroet, als de pest. Die betalen geen cent, die mm -hmm. hebben geen cent. En die hebben die hebben een garantie van de Griekse overheid. En daar komt hij dus weer om de hoek kijken. En ja, de Griekse overheid heeft geen geld. En ja, die want die, die afschrijving, precies, die schuldsanering... die door de, door de banken, hè, het, het, het conglomeraat van banken die is afgesproken... dat gaat echt alleen om die obligaties. Ja, en die worden over, dan weer omgeruild voor andere het obligaties. Dat is een heel ingewikkelde, ja. slimme financiële truc... waarbij je uh, zeg maar Griekse staatsschuldpapier omruilt... in nieuw staatsschuldpapier met een enorme korting. Ja. En uh, met een soort van garanties er dan weer bovenop. Maar goed, al met al moeten de banken iets van driekwart... Van hun uitstaande vorderingen op Griekse overheid moeten ze afschrijven. Dat is een gigantisch ja. bedrag. En ABN Amro dacht aanvankelijk: wij vallen daar buiten. Want wij zitten niet in dat Griekse staatsschuldpapier. Maar, maar wij zitten in de Griekse spoorwegen. En mm -hmm. in dat Atheense gemeentelijk vervoerbedrijf. Ah. Maar ja, haha. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarop ze denken: Weet je, we uh, kunnen er onderuit. Uh, ja, mis misschien, maar die, die, die, die, die leningen van die uh, spoorwegen en dat uh, vervoerbedrijf. die worden. ...gegarandeerd door de Griekse staat. Dus ja. uiteindelijk kom je toch weer bij de Griekse staat terecht. En uh, ze hebben er dus al enorme vorderingen... ...of hebben, ja. hoe heet het? reserveringen, voorzieningen voor genomen. Dus, maar het zou kunnen dat er een paar slimme advocaten zijn geweest... ...die uh, ABN hebben aanbevolen. Weet je wat, uh, doe niet mee met die uh, schuldsanering... ...die nu morgen wordt uh, bekrachtigd. Hè? Of, ja, uh, het is iets gemaakt. anders. Het is zo dat er morgen uh, zijn er hoor, uh, hoorzittingen... ...worden er uh, georganiseerd voor alle individuele banken... ...die dan te horen gaan krijgen wat dit pakket inhoudt. Want degene die... Hm. Is gegaan, dat zijn een woordvoerder van de verzamelde banken. Maar elke bank individueel moet akkoord gaan. En als ja. ABN dus, wat RTLZ zegt, nu zegt... morgen gaan wij niet inschrijven op zo'n hoorzitting, we gaan er niet eens heen... Dan maken ze daarmee ja. duidelijk we ja. niet mee. Ja. Ja. Ja. Wat is hun juridische positie dan, rol van die bank? Nou ja, daar moet je echt een uh, hele slimme advocaat voor zijn... om dat te kunnen uitvogelen. Ja. En dan zou je dus moeten kunnen aantonen... van ja, we hebben niks met die Griekse staatsschuld te maken... maar we hebben alleen met dat Griekse spoorbedrijf te maken. Maar ja, uh, dat Griekse spoorbedrijf is uiteindelijk natuurlijk ook van de overheid. Maar nu is het de complicerende factor, en het pikante ook... dat ABN AMRO genationaliseerd is. door De Nederlandse staat zou een instantie, de Europese Centrale Bank of whoever... kunnen zeggen, als de ABN niet meedoet... Dan, doet, dan is de Nederlandse staat is, uh, het haasje. Die moet dan ja, betalen. Ja, dit is natuurlijk ontzettend interessant. Want... Hoe voor we daarop verder gaan... ik hoor net in, in, in mijn oor dat wij Dirk Veenstra Ach, hebben van RTLZ. Dirk, hallo. goeiemiddag. Uh, goedemiddag. Dag, het is een collega van Dirk geworden, Perry Venstra. Oké, Perry. Okay, Perry Veenstra. <laughs> <Okay. laughs> um, wij hebben net gebeld met uh, ABN AMRO. En die zeggen uh, dat die deadline morgen is... en dat er helemaal geen sprake nog is van... Uh, of worden van gelijke strekking... dat het prematuur. bank daar niet aan meedoet. Het is prematuur. Hoe stellig zijn jullie nog steeds? Nou, uh, iedereen kan ons bericht uh, nalezen. Okay. Uh, dat bericht staat... Uh, natuurlijk heb ik ook voortdurend contacten met AB en Amro, en uh, ik begrijp dat het. Uh uh, nou ja, dat er nu wel veel over ze heen komt. Uh, maar dit is wat wij opgetekend hebben en dit is wat staat. Ja. Kijk, uh, let wel, uh, ook in onze berichtgeving zit, een, uh, uh, zit nog een mogelijkheid van een, van een twist. Wat wij nu horen, wat wij vanochtend hoorden, uh, waar we uh, nou ja, buitengewoon zorgvuldig uh, uh, aan gewerkt hebben, is het verhaal van nee, het is hoogst onwaarschijnlijk dat wij mee gaan doen. Mm -hmm. En je weet nooit wat op het laatste moment gebeurt. Hè. Er komt druk van alle kanten, Nou, zeker nu. Je weet nooit wat op het laatste moment gebeurt. Um, maar, uh, hun, is intentie is, hun intentie is niet meedoen. Nee, en dat is op zich... Uh, ik wil mijn eigen, mijn eigen redactie en mijn eigen werk niet uh, tekort doen. Maar op zich is dat ook niet zo verrassend... Uh, Zalm heeft zich uh, uh, eigenlijk voortdurend op het standpunt gesteld. Van, ja wij, wij hoeven hier niet aan mee te doen. En ABN AMRO was ook buitengewoon verrast. Toen bleek dat ze wel mee moesten doen. Ja, waarom dachten ze dat ze niet mee hoefden te doen? He, haalt het nog even in herinnering? Nou, op zich vrij eenvoudig. Kijk, um, je hebt obligaties, uh, staatsobligaties, dus echt leningen aan Griekenland... En je hebt leningen aan bedrijven in Griekenland. Nou, uh, het gaat hier om het laatste. Weliswaar met uh, garantie van de overheid. Het is misschien een beetje ingewikkeld, maar toch. Het gaat dus uh, om, om leningen aan bedrijven. Ja. Niet aan de overheid... De, het idee was dus ook van nou, dat is niet de Griekse staatsschuld waar het hier om gaat. Het is schuld van bedrijven namelijk. Uh, nou, dat is de belangrijkste reden. Daar komt ja, dat een, was ook een, de analyse een, van Roel Jansen zo pas. Maar dat is ook hun officiële verhaal dus eigenlijk. Ja, dat hebben ze ook voortdurend ja. naar buiten gebracht hoor. Daar is geen, uh, geen letter ja. nieuws aan. Wat maakt nu dat ze eigenlijk, en dat verbaast ze dan, uh, dat ze wel mee zouden moeten doen? Dat ze er niet onderuit kunnen om deze reden die jij en Roel nu noemen? Nou, er is wat verrassend gebeurd voor en AMRO. En ik kan die lijn die ze daarin... Uh, nou, dat ze verrast waren, kan ik goed begrijpen. Kijk, uh, zij waren dus in de veronderstelling... dat, dat heel deze deal helemaal niet over hun uh, obligaties ging... Maar op een gegeven moment hebben de Grieken hebben een lijst opgesteld... van nou, uh, de deal is rond. Het gaat om deze obligaties. En op die lijst staat manifest ABN AMRO met 1,3 miljard. Ja. Dus bam, daar stonden ze in één keer wel. Ja. En ABN AMRO zegt, wijst erop... Uh, ik vind het erg moeilijk om dat allemaal in kaart te krijgen... moet ik hier ook zeggen dat er vergelijkbare uh, obligaties... bij andere banken niet op die lijst staan. Ja. Nee, daar hebben ze al een beetje, Jansen, al een beetje naar weg. Roel Jansen wil jou iets vragen, Perry. Ja, Perry... Het, um, Eind vorig jaar is ABN AMRO er ook al mee naar buiten gekomen. Want het waren niet zomaar bedrijven, het waren eigenlijk Griekse staatsbedrijven. Hè? Dus die mm -hmm. Griekse spoorwegen en dat ja. uh, Atheense uh, gemeentelijk vervoerbedrijf. Dus ja. met een dekking, met een garantie van de Griekse staat. Dus uiteindelijk vallen ze er wel onder. onderin. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze echt heel verbaasd erover zijn. Want volgens mij wisten ze eind vorig jaar al dat dit boven hun hoofd hing. Uh, ja, dat is iets wat je aan Armin AMRO zou moeten vragen. Ik kan, ik kan de verbazing uh, deels wel volgen. Uh, er is lange tijd onduidelijk gebleven uh, wat er nou wel en wat er nou niet onder die deal zou vallen. Uh, ik kan me goed voorstellen dat zij in ieder geval, uh, misschien uh, de wens is de vader van de gedachte, maar lang gedacht hebben van uh, wij vallen er niet onder. Ja, en nu onaangenaam verrast zijn. Ja. Nou ja, nu een tijdje terug, dus ja, toen die lijst kwam. Ja. Oké. Okay. Okay. Perry Veenstra RTL Z, hartelijk dank. Prima, succes. Goedemiddag. Hoe? wat is nu... Uh, sorry, uh, je ging net de vraag beantwoorden voordat we met Perry spraken. Uh, stel dat er gezegd wordt, nou, als die bank niet meedoet, heel erg simpel, dan is de Nederlandse staat het haasje. Ja, is, dat maakt het zo, zo interessant, want uh, ABN AMRO is een staatsbank, hè, dus de uiteindelijke verantwoordelijke is minister van Financiën uh, de jager. De jager is nou een uitgerekende persoon die al anderhalf jaar bezig is te roepen dat banken moeten bloeden en dat banken moeten inleveren en dat banken moeten afschrijven op Griekenland en de stroppen ja. moeten. De, uh, hoe het, verliezen moeten nemen, et cetera. En ja, dan komt nu eens Gerrit Salm, oud-minister van Financiën... de baas van ABN AMRO, die zegt, nee hoor, wij doen lekker niet mee. Dus ja. er zit eigenlijk een soort, je zou eens kunnen zeggen... een soort machtsconflict tussen Salm en de Jagers speelt hier ook mee. Ja. Wat gaat dit voor gevolgen hebben voor het zakelijk opereren van ABN AMRO? Want die andere banken in Europa, die denken, dat is lekker zeg. Ze naaien ja, er onderuit ja, en dan kunnen wij het is, opknappen. Dat is het typische free riders gedrag, heet dat. He? Ja. Dus uh, meeliften en zonder zelf te hoeven betalen met de anderen... die wel uh, moeten bloeden, uh, dat zal ze niet in dank worden afgenomen. Dat, nee, zijn dat gaan ze de de vroeg of laat gaan ze dat, ter dat terug. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik vermoed eigenlijk dat ABN Armo er niet onderuit komt. Dat het heel lastig voor ze zal worden. En dat ze misschien uh, nu nog proberen het beste ervan te maken, maar dat die Griekse wetgeving is ook zo... dat als 90 procent van de banken meedoet... moeten ze alle 100 meedoen. Dus dan ja. vallen ze toch uh, gewoon door de mand. En dan, Roel, nog een kort vraagje tot slot. Wat doet het, stel dat dit allemaal zo gaat... Hè, en de Nederlandse staat zegt ook, doei, wij, wij doen niet mee. Wat betekent dat dan voor de doelstelling... om het tekort van Griekenland in 2020... toch terug te brengen tot 120,5 procent? Nou ja, ABN AMRO is met die 1,3 miljard... is wel een redelijk grote speler. Maar het is er maar eentje op dat veel en veel grotere bedrag... wat nu wordt afgeschreven, hè. Dus uh, dat, zal, dat zal het niet veel uitmaken. Denk ik. Maar het heeft misschien wel weer gevolgen voor dat steunpakket wat is toegezegd. Want daar was een voorwaarde dat alle banken, allemaal, ja. dat ze allemaal mee zouden doen aan die ja. schuldsanering. En als er nu één voor een behoorlijk bedrag uitvalt nee, en er volgen er misschien meer, wat gebeurt er dan? Nee, maar de Grieken, de Grieken hebben inmiddels een wetgeving aangenomen. waarin staat dat als 90% van de banken meedoet, de resterende 10% gedwongen wordt om ook mee te doen. Dus, uh, door wie gedwongen? Dan? Door de Grieken. Dus dat zijn de juridische ja. stappen ja. die ABN AMRO dan eventueel kan verwachten? Dat ze ja, gewoon onder dat, dwang moeten? Dat denk ik wel, ja, dat ze gewoon gedwongen worden om mee te doen. Ja. Het is leuk voor de juristen, die gaan er weer flink aan verdienen. Ja, Zoals ja. altijd. altijd. <laughs> Oké, okay, Roel Jansen, hartelijk dank. We hadden het over ABN AMRO, die waarschijnlijk dwars gaat liggen... bij schuldafschrijving van Griekenland. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land...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 Dit is our website. Oké. Okay. Pink Mountain Travels and Tours. Ja. Yeah. Nepal's first and only LGBTQ travel service. Ja, dit is dus de website van Pink Mountain, dat betekent de Roze Berg, een speciaal reisbureau in Nepal voor toeristen die homo, lesbisch, transseksueel of biseksueel zijn. En Jared hier, die werkt hier en hij zegt dat ze klanten uit heel de wereld hebben. Maar twee staan hem vooral bij, want hij surft direct naar de website waar hun foto's op staan. De eerste openbare lesbische bruiloft in Azië. Er bestaat nog geen wet die het homohuwelijk hier toestaat. maar het is officieel toegestaan door het Hoge Rechtshof. Namaskar. Sunil Babelpant is de man achter Pink Mountain. Hij is ook Zuid-Aziës eerste openlijk homo-parlementslid. Via een vereniging die hij tien jaar geleden heeft opgericht, Blue Diamond... geeft hij leiding aan tientallen actievoerders uit de homo-gemeenschap... die voor hun rechten vechten vanuit een groot kantoor waar ook Pink Mountain zit gevestigd. En hij presenteert ook een programma op televisie door, voor en over de homogemeenschap. En ik zit nu bij hem op kantoor en we kijken op de achtergrond naar een stukje uit zijn televisieshow op de laptop. En ik vraag aan hem, is Nepal misschien niet zo conservatief als wij zouden verwachten? Het belangrijkste is dat we veel publieke public organiseren. Hinduïsme is heel very, um, very open en je kunt veel deities vinden die gay, lesbian, transgender zichzelf in Nepal going through moment a lot of changes happening so a new change is easy to hij zegt dat heel belangrijk is dat ze heel veel actie voeren en daarnaast zegt hij dat het hindoeïsme vrij tolerant is als het gaat om homoseksualiteit hij zegt dat er dus meerdere hindoe goden zijn die zelf homoseksueel of transseksueel zijn en dat helpt om het acceptabel te maken onder de mensen. Ten tweede zit Nepal ook in een overgangsfase. En dat, dat is inderdaad zo. In Nepal heeft een lange burgeroorlog gewoed tussen Maoïsten en de staat. En pas in 2006 werd een vredesverdrag getekend. En nu wordt nog altijd aan de nieuwe grondwet gewerkt. En Sunil Babu zegt dat het juist in deze situatie makkelijk is om ook steun voor homorechten te krijgen. Um, in, in day to day life is still there are challenges. It's not that easy, but once you talk and like you are, you are in love and you don't want to ruin anyone's life, then people understand. Nou, Hij zegt als je openlijk voor je relatie wilt uitkomen, kan het nog moeilijk zijn zowel bij je familie als bij de gemeenschap, maar hij zegt dat het uh, meestal gewoon wordt geaccepteerd. Dat zijn inderdaad ook een jonge meid die voor Blue Diamond werkt. Zij vertelde me dat ze zelf al vijf jaar een relatie heeft... en dat haar familie en haar huisbaas dat gewoon hebben geaccepteerd. Doria laat me nu een video zien van uh, ja, een soort gay pride... die ze vorig jaar in Nepal hebben gevierd. Look, this is what she is doing. Actually she is a trans woman. She's just been a pregnant women over here. Sunil Bant zit op een olifant met een regenboogvlag. En er is een transseksuele vrouw die verkleed is alsof ze zwanger is. En er is iemand als monster verkleed. en Het ziet er allemaal heel vrolijk uit. It looked really cheerful. Yep. Ik sta inmiddels weer buiten. en Toen ik niet meer aan het opnemen was, vertelde Dua me dat ze eerder voor het leger van Nepal werkte. En dat ze vanwege haar geaardheid is ontslagen. Dus daar blijkt wel uit dat het inderdaad nog geen ideale situatie is, ook niet in Nepal. Sunopant vertelde me in elk geval dat hij er alle vertrouwen in heeft dat over nog eens tien jaar de situatie in Nepal wel ideaal is en dat er geen discriminatie meer is. In de next 10 years there will not be any challenge remain. We will alle all the challenges. Uh, so that's my vision in 10 years.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 de dader bleef haar maar vragen. Waarom kleed je je als een man? Waarom draag je een boxershort? Vandaag ga ik je laten zien dat je een vrouw bent. En dat morgen in Metropolis Radio. Let op, angst en walging in België. De West-Vlaamse gemeente Wielsbeke is vandaag... door de Belgische Arbeidsrechtbank veroordeeld voor pesterijen. Het slachtoffer is een medewerker van de afdeling stedenbouw. Ze werd in 2009 verplaatst van het gemeentehuis... naar een leegstaande ruimte zonder bureau, telefoon, computer, wat dan ook. Een cel. Een soort cel, een soort, soort kale onttakeld kantoorgebouw. Het gemeentebestuur en de hier werden vandaag door de rechter veroordeeld... tot het betalen van 11.000 euro schadevergoeding. Aan de telefoon, Isabel van den Poel, advocaat van het slachtoffer. Hoe kwam deze zaak nu aan het rollen, mevrouw van den Poel? Wel, ik werd op een gegeven moment gecontacteerd door een ambtenaar van de gemeente, Wielspeken die mij vertelde dat zij na een periode van arbeidsongeschiktheid bij de gemeentesecretaris werd ontboden en die meldde haar dat zij vanaf de week daarop niet meer bij haar collega's in het gemeentehuis werk weggesteld zou worden, maar... Uh, op een leegstaande verdieping van een of andere gemeentelijk, gemeentelijke kindercash. En gaven ze daar ook een reden voor? Wel, zij zeiden uh, nogal laconiek dat het was om haar beter te kunnen uh, laten werken... En ze haar concentratie zou nodig hebben uh, volgens het gemeentebestuur. En wat, wat heeft ze gedaan? Ik bedoel, je wordt ineens verbannen naar een kamer ergens ver weg... zonder enig communicatiemiddel. Wat heeft ze gedaan? Hoe kun je op... werken dan? Wel, zij, hier, zij heeft ja, uiteraard dat bevel uh, in eerste instantie opgevolgd. Zij heeft alles uh, verhuisd. Zag dat zij daar alleen maar een tafel um, en een um, stoel had. En zij heeft dan uiteindelijk zelf, uh, ik geloof, op de zolder van het gemeentehuis een oude computer gevonden. En is dan, heeft dan geprobeerd aan het weg te gaan, maar dat ging uiteraard niet. Aangezien zij geen toegang had uh, tot het internet. Zij heeft dan verschillende e-mails gestuurd en brieven. En... Eigenlijk heel traag is dan uh, het herstellen van die communicatie op gang gekomen. En in eerste instantie kreeg zij een computer met een zeer beperkte internetverbinding. Namelijk, um, zij kon, uh, ik denk, inloggen op één website waar zij bepaalde... Um, kon downloaden die nodig waren uh, voor de uitoefening van haar functie. Maar heeft zij helemaal binnen die gemeente nergens een gewillig oor gevonden? De burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris waren dus bezig met dit pestoffensief... ...maar er zijn toch andere collega's die ze daarop aan kon spreken? Is er niet voor haar opgekomen? Nee, wel het probleem is natuurlijk dat uh, veel van die medewerkers van de gemeente zelf eigenlijk bang waren... Um, om sympathie te tonen voor die mevrouw... want als zij dat zouden doen, zouden zij misschien uh, te zelf de volgende slachtoffer zijn. Ja. Dus zij werd eigenlijk ook door die andere mensen geïsoleerd... omdat zij een beetje schrik hadden dat zij zelf uh, in de klappen zouden delen. U, u schetst het beeld van de spreekwoordelijke kip in de kippenhok... die door andere kippen gepikt wordt, uh, zodat ze uh, uh, veren uh, uh, eruit gepikt worden. Wat was nou de reden dat men de pik op haar had? Ja, dat is uh, inderdaad, daar hebben wij ook het raden naar... Uh, ...maar wat de reden ook geweest is, uh, ik denk dat het gedrag van het gemeentebestuur uh, totaal niet door de beugel kan. Zelfs als daar een reden voor uh, gegeven zou kunnen worden, denk ik, dat dat niet voldoende is om... Nee, iemand niet dus als, je als denkt... reden, maar het is natuurlijk schandelijk, maar je bent nieuwsgierig waarom dat gebeurt natuurlijk. Ja, wel... Ik, ik weet het niet. Zijn daar politieke motieven, zijn daar persoonlijke veten geweest, ik weet het niet. Uh, er zal wel iets geweest zijn, maar de precieze oorzaak daarvan uh, is mij niet helemaal bekend. Goed, de uitspraak van de rechter is nu bekend. Hoe heet, met wat voor redenen heeft hij die omkleed? Wat was zijn uitspraak inhoudelijk? Wel, uh, de rechtbank heeft, e eerst en vooral um, is er eerst een preventieadviseur tussen gekomen. Een externe preventieadviseur um, die bemiddeld heeft. En die ook gekeken heeft of die kla klachten over pesterijen of dat eigenlijk gegrond was. En die preventieadviseur heeft gezegd, ja inderdaad, er is hier toch... Sprake van pesterijen en heeft aan de gemeente gevraagd om bepaalde maatregelen te nemen. Nu, de gemeente heeft dat niet opgevolgd en de Arbeidsrechtbank heeft daar eigenlijk wel zwaar aan getild. De arbeidsrechtbank zegt er is er duidelijk sprake van pesterijen, pesterijen die al door de preventieadviseur waren vastgesteld. En nu is het dus volgens de Arbeidsrechtbank aan de gemeente om uh, maatregelen te nemen bij maatregelen te nemen, excuseer, en om uh, dat isolement eigenlijk ongedaan te gaan maken. Eigenlijk komt de gemeente er goed vanaf, 11.000 luizige eurootjes. Ik bedoel, ja. uh, had daar niet gewoon de tralies tegenover moeten staan? Klopt, ja. Daar staan, ja. Dat is waar, ja. Er is een, er is een antipestwet in België, hè, maar die Klopt. is dan dus redelijk koelant. Ik bedoel, je wordt weer veroordeeld, maar het kost je een paar centen, dat is het. Klopt, ja. Ja, en, de, en, en, en is zij nog in dienst? Zij is nog in dienst, want dat is zo opmerkelijk. Uh, die mevrouw is gewoon blijven verder werken. Uh, kon het zich ook niet permitteren om al op pensioen te gaan of zo. Dus zij heeft eigenlijk uh, stand gehouden en heeft gezegd ik trek mij niet aan, ik blijf gewoon verder werken. Maar ze heeft het wel aangedurfd om die procedure op te starten. Uh, veel werknemers durven dat niet, of ambtenaren durven dat niet. En uh, ja. In die zin is die uitspraak wel opmerkelijk. Het is voor het eerst dat we eigenlijk een uitspraak hebben... Um, over pesterijen tijdens um, de dienstbetrekking van het de betrokkenen. Vast, het is vast niet het enige incident in die gemeente Wielsbeke. Dat <laughs> Denk ik zo. Ik vermoed dat er meer aan de hand is, inderdaad. Ja. Oké, okay, mevrouw Van der de Poel, advocaat van het slachtoffer... het pestslachtoffer in de gemeente Wielsbeken in West-Vlaanderen, België. Dank u wel. Dank u wel, tot ziens. En wij gaan verder met de vrolijke wetenschap. Eh, als het goed is, zit in de studio in Hilvers een Bouwen van Straat, onze wetenschapsredacteur. Dat is goed. Dat, is, helemaal dat goed. is goed. Bouwen. Prachtig nieuws vanochtend in verschillende kranten. En dat gaat over vuur. En wel over het feit dat de mens, hoe die er toen ook uit mocht zien, al veel langer dat vuur kende en gebruikte dan we tot nu toe aangenomen hadden. Klopt helemaal inderdaad. Want tot dusver wisten wij zeker dat 700.000 jaar geleden al vuur werd gebruikt door onze voorouders. Maar er is nu nieuw bewijs, dat is gevonden in een, in een grot... in de Wonderwerkgrot in Zuid-Afrika. Daar blijkt uit dat we het in ieder geval al een miljoen jaar lang gebruiken. Ja. Ze hebben daar een grondlaag. In een, in die grot is eigenlijk een soort tunnel van 140 meter lang. En in grondlagen in die tunnel hebben ze asresten gevonden... van gras, mos en bladeren. En die grondlaag die kan niet zijn gevormd door water of wind... wat later door die grot is komen stromen of waaien. Dus dat moet echt, daar moet vuur zijn gemaakt door mensen... Destijds. En in die grondlaag hebben ze ook botresten gevonden van dieren... waar dus waarschijnlijk uh, vlees van is bereid uh, door de mensen die daar waren toen. Ja, nu zijn daar kritische vragen bij gesteld door Wil Roebroeks. Dat is een hele beroemde en autoriteit, eh, eh, met autoriteit omkleden paleo-archeoloog. Ja. En die zegt, er is geen bewijs dat al een miljoen jaar systematisch vuur gebruikt is voor het bereiden van eten. Het kan ook gewoon geweest zijn dat er vuur was. En dat ze daar even gebruik van gemaakt hebben. Dat soort mogelijkheden. Geen keihard bewijs. Wat, wat zeg jij? Nou, dat is een moeilijke discussie, inderdaad. Ik weet dat Roebroeks zelf daar veel onderzoek heeft. Naar gedaan voor zover ik weet vooral in Europa en inderdaad toont hij daaraan in het onderzoek dat het, stru het structureel beheersen van vuur dat is nog weer iets anders dan per ongeluk een keer een vuurtje kunnen maken of dat een aantal generaties kunnen en dat vervolgens ja. weer verliezen of dat weten vermogen... waar je het voor moet gebruiken. Ook dat natuurlijk, dat natuurlijk. inderdaad. Ja, dus of dat inderdaad duidt op structurele beheersing van dat vuur dat. Ja, dat weet je natuurlijk niet zeker. Maar als dat zo is... dan zou dat wel uh, een mooie onderbouwing kunnen zijn... voor een theorie die de laatste tijd uh, opgang doet. Dat is, dat is er een van Richard Wrangham, En die noemt ons het kokende dier. Mm -hmm. uh, die zegt eigenlijk... Uh, koken is wat ons tot mens maakt. Omdat Want, wij Leg dat eens uit. Nou, Omdat wij door het bereiden van voedsel... kunnen wij veel meer energie daaraan onttrekken. En wat het gevolg daarvan is... is dat wij minder tijd hoeven te be besteden aan het zoeken... en aan het kouwen en aan het ja. verteren van voedsel. Ja. En vervolgens... Uh, uh, die tijd, ik ga nu wel even heel kort door de bocht, het is iets uitgebreider deze theorie maar dan hebben we wel veel meer tijd over om aan andere dingen te besteden en daardoor kon op een gegeven moment landbouw ontstaan en kon ook de menselijke cultuur ontstaan. En we zijn ook en... de enige want ik heb nog nooit een chimpansee in roetjes zien staan kloppen. Nee, precies daar zijn wij de enige in en ons enorme brein is de afgelopen 2 miljoen jaar ook uh, veel groter geworden, dus dat zou indirect ook een gevolg kunnen zijn van de beheersing van het vuur. Maar dat moeten we dus allemaal wel vervroegen, het beginnen van de groei van ons brein, als zou blijken dat we al veel eerder ja. Vuur ook daadwerkelijk wisten te gebruiken voor het koken van eten. Nou ja, die theorie van Rangham die gaat er al een beetje van uit dat, dat, dat wij al 1,9 miljoen jaar over het vuur zouden beschikken. Um, en hij heeft daar eigenlijk alleen maar indirect bewijs voor. Want wat hij zegt, van, sinds die tijd zijn onze kiezen steeds kleiner geworden. Of dus de, de koude erop, minder? Ja, we, we hadden veel makkelijker voedsel. En ja. dat zou erop kunnen duiden dat het gekookt voedsel is. En daar heb je vuur voor nodig. Maar goed, er zijn ook weer critici die zeggen: van, ja, dat kan ook wel zijn omdat we vis zijn geneten. Of bananen en mango's. Maar goed, het is wel ook weer zo... daar zit wel minder voedingswaarde in dan in vlees, Dus dat is op zich wel een indicatie... dat, dat we misschien toch al wel over beheersen in die tijd. Oké, okay. nou het is interessant. moeten meneer Roebroek er nog maar eens over horen. Maar eens een leuk debat te organiseren lijkt me. Het is een fascinerend onderwerp. Ja. Het is een prachtig onderwerp. Bouwen van straten, hartelijk bedankt. Ja. De vrolijke wetenschap was dat. En wij gaan eventjes plaatsmaken voor weer en verkeer. En natuurlijk voor nieuws. En daarna is Villa VPRO bij u terug. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof met, en dat zal u dan niet verbazen... veel politiek nieuws. En ook veel leers. Veel leers. Ve leers of leers? Leers. Veel leers. Meneer leers. Minister leers. Zo is het, heel veel leers. Want die was vandaag wel een beetje de... de ja, de Sjaak, zo heet dat. Tweemaal. Zo is het. Ons eigen panel met parlementair journalisten. Dus zometeen na het nieuws. Graag tot dan. Paastijd is Matthäus tijd... Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk, de Matthäuspassione. Surf naar degids.fn en kies uw mooiste Matthäusmoment. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.